Boedige start. Dobboot met het NOS Journaal. Vicepremier Asscher denkt dat er een oplossing komt voor de crisis in de coalitie vanwege de weggestemde zorgwet. Maar wat die oplossing is, dat zei hij niet. Premier Rutte wil op dit moment niets kwijt om het overleg zoveel mogelijk kans op succes te geven. Volgens Haagse bronnen zijn de dissidenten P. van de Aars in de Eerste Kamer niet uit op de val van het kabinet. Op allerlei niveaus wordt overlegd om uit de impasse te komen. Minister Schippers zou niet bereid zijn de hoofdlijnen van de wet aan te passen, maar zou wel enigszins tegemoet willen komen aan de bezwaren. Het Europees Parlement heeft zich in principe uitgesproken voor erkenning van Palestina. Maar een meerderheid van de Europarlementariërs vindt het voor een feitelijke erkenning nog te vroeg. De uitspraak van het Europese Parlement heeft vooral symbolische betekenis, omdat alleen landen een andere staat kunnen erkennen. De Europarlementariërs stellen wel als voorwaarde dat de vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnse staat resultaat moeten opleveren. Een apotheek in Arnhem heeft per ongeluk de gegevens van ruim 2000 mensen naar zijn klantenkring gemaild. Bij de e-mail zat een bijlage met namen, adressen, telefoonnummers, mailadressen en burgerservice-nummers van patiënten. Volgens de apotheek zijn er geen medicatiegegevens gemaild. De apotheek noemt het een stomme fout. De procedures zijn inmiddels aangepast om te voorkomen dat zoiets nog eens gebeurt.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 Je belooft, als je belooft dat je nummers helemaal draait, dan moet je dat ook doen. Hè? Dan moet je het niet laten uh, afbreken door het nieuws. Ja, het nieuws kwam er wel tussendoor, maar u heeft hem toch helemaal gehoord. Light My Fire van het album uh, The Doors. Dat uh, staat op nummer 21. En ik uh, beloof u, ze komen nog een keer terug hoor, The Doors. En er is één dame in Zandvoort die is daar denk ik wel verantwoordelijk voor. Ja, namens Katja weet ik bijna wel zeker. Ben ik ben er bijna wel zeker. Katja, die heeft dat geregeld. Ja, toch is het vandaan. Goed, uh, in ieder geval... <laughs> ze komen dus twee keer door, voor de doors in uh, deze top 40. Dit was uh, de eerste keer het album de doors. En straks uh, krijgt u ook nog het album L.E. Woman. Komt ook nog aan bod. Dus, nou Katja, goed gedaan hoor. Fantastisch. Uh, het volgende is... Een artiest die we ook al eerder gehad hebben. Er zijn een aantal artiesten die komen een aantal malen voor. Uh, deze man die komt er ook twee keer in voor. Ja, we hebben het album Bad van hem al gehad. En uh, we krijgen nu het album Thriller van Michael Jackson. Mm. En Michael die staat hiermee, heeft hiermee de 19. Even kijken hoor, dan moet ik het wel even goed zeggen natuurlijk. Want anders zit ik weer helemaal... Nee, de twintigste plaats bereikt. Het is ook zo'n album wat ik hoger verwacht had eigenlijk. ja. Ja, eigenlijk wel. Als je nagaat nou dat het zo'n zo enorm populair album was... en dat er zoveel van verkocht zijn... en zo, dan had ik toch en nog, nog steeds van verkocht worden. En dan had ik dus toch wel wat meer stemmen verwacht op dit, ja. dit album. Goed, nou, we draaien nu eens een keer niet thriller. We draaien nu eens een andere leuke hit... Wat ik, uh, vind, wat ik trouwens een te gek nummer vind van, van deze LP. Vooral ook vanwege de, de legendarische gitaarsolo van Eddie Van Halen... die erin voorkomt. het uh, is, is echt een weergeloze solo. Let u straks maar eens op hoe mooi die is. Hier is Michael Jackson van het album Thriller. En het nummer heet... Beat It. Beat It. dus van het album uh, Thriller. Michael Jackson op nummer 20. Goh, het gaat lekker. We zijn half verwegen. Ja, we zijn half en, uh, Maar we gaan tot vijf uur door hoor. Uh, of uh, ja, we gaan gewoon tot vijf uur door. Dus vijf uur haalt u deze lekkere muziek uit de top 40 van de vinyljaren. Daar zijn wij mee bezig. Nummer 20, Michael Jackson en Thriller. De volgende, nummer 19... Ook aardig opgestemd op deze plaat. Ja, anders komt hij niet op 19 natuurlijk. Dat is duidelijk. Dat is uh, Melanie Safka. En dat is een fantastische zangeres. Ook uit uh, zijn beetje uit de Flower Power-periode. Uh, Maakte zijn fantastische hits als What Have They Done to My Song? Maar uh, The Nichols-song, uh, Beautiful People. Uh, Lay Down natuurlijk vooral niet te vergeten. Het album uh, waar het nummer wat ik nu ga draaien vanaf komt heet. Dus Lay Down the Hits. Ja, en het het, wat ik persoonlijk het allermooiste liedje van Melanie vind... dat is dit nummer. Er staan ook twee prachtige covers op dit album trouwens... van Ruby Tuesday van The Stones... en Mr. Tambourine Man van, uh, van uh, Bob Dylan. Maar ik kies toch voor een uh, eigen compositie van Melanie. En dat nummer ben ik altijd al gek op geweest... vanaf het allereerste moment dat het, uh, dat het uitkwam. There's a chance. Peace will come.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 There's a chance peace will come in your life, please, by what? Het is nummer van uh, Melanie Safka. Dat, uh, van oorspronkelijk kwam het uh, van een album dat heet Gather Me. En uh, dit, uh, ja, die had ik niet. Ik had uh, nu de verzamel LP Laying Down the Hits, een album dat ik tegenkwam uh, op een ja, een platenbeurs, zeg maar. En, yeah. uh, ja, daar koop je dan dit soort platen voor weinig. Koop je dat en de mensen doen dat weg. Want die beseffen gewoon de waarde niet van zoiets, van zo'n mooi document. Melanie dus en laying down the hits. En het liedje dat heette, um, There's a chance, peace will come. Nou, dat is te hopen. Als je zo om je heen kijkt, dan geloof je er niet zo erg veel van. Maar goed, het blijft een mooie gedachte. Niet waar? Jawel. U luistert nog steeds naar de jaren top 40 over 2014. De platen die hierin staan, heeft u zelf uitgekozen. Daar hebben wij geen invloed op gehad. U heeft zelf gekozen. Dus alles wat u hoort, dat is uh, van zelf. Dat heeft u er zelf in gezet. Als u gestemd heeft tenminste natuurlijk. Dat even. Uh, en dat geldt ook voor het volgende. Een groep die er dus twee keer voorkomt in deze lijst. De wederom, de Doors. En. Uh, dit is denk ik toch wel een van hun meest legendarische albums die ze gemaakt hebben. Een van de beste denk ik ook. En een van de meest bekende denk Een ik van ook. de meest bekende ook nog, ja. Ja. ja. Goed, we draaien, er staan heel veel mooie nummers op. Ook mm. weer heel veel lange. <laughs> maar we houden het uh, maar even op de hit van dit album. Uh, deze keer, Verzoek van Antwila, want die mocht kiezen. Ja, het is, als, als iemand het er niet mee eens is, dus, nee, moet het bij jou wezen. Ja. Dan uh, stuur je gewoon even een mailtje naar angela.com. Angela. En dan uh, komt het allemaal goed. Dan kunt u het daar uitschelden. Ja. Klachten in drie fout graag. Ja, vind ik ook. Goed. De uh, doors dus. En love her madly. love her madly was dat uh, Love and Medley... van het album... Uh, L.A. Woman. En dat album... dat moet ik even op het lijstje kijken... want ik weet het allemaal niet uit mijn hoofd. Dat staat op nummer 18... in onze top 40 lijst. Nummer 18 dus... Uh, The Doors met L.A. Woman. En daarvan draaiden wij... het nummer L.A. Woman. Eh... Uh, we gaan naar Simon en Garfunkel. Die staan op nummer 17, het album The Greatest Hits of Simon and Garfunkel. En um, Angela heeft het volgende liedje uitgekozen. Um, en dat is een heel mooi liedje. Dat heet Cathy's Song. Hier is zijn Simon en Garfunkel. Ik hoor de From the shelter My mind's distracted and diffused My thoughts are many miles away They lie with you when you're asleep Kiss you when you start your day And a song I was writing is left undone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 As I watch the drops of rain weave there. Die song was dat van album Simon and Garfunkels Greatest Hits. Ja, Garfunkel die uh, was er even niet. <laughs> dat was Paul Simon alleen en nog een live-opname ook. Dus uh, Garfunkel zal wel even een bakje koffie zijn gaan doen of zo in de kleedkamer in de college. Weet ik veel. Uh, Simon and Garfunkels Greatest Hits en uh, Angela koos dit nummer uit. En dat uh, dan hoor je niet altijd. Dat gebruikelijk kan natuurlijk weer Mrs. Robinson of een beetje overtrouwd water. Maar dit soort werkjes hoor je dan niet zo ver. Niet zo vaak. En dat is dan wel weer leuk. We zijn nog steeds bezig met onze top uh, 40. We schieten lekker op. We zijn over de helft. En we hebben nog uh, zo'n 2,5 uur te gaan. Dus dat betekent dat we zeker de platen uit de top 10... wat meer uh, aandacht aan kunnen gaan besteden. Want uh, dat verdien je natuurlijk ook. Hè? Als je in de top 10 komt... Ja, dan verdien je ook wat meer aandacht natuurlijk. Ja, dat is logisch. Of niet? Is dat niet logisch? Ik hm, denk het wel. Frank Sinatra, die uh, hebben we ook gedraaid. Ja, ja, ook die. En uh, die, komt, uh, die staat op nummer 16. Ja, hij heeft het toch nog gered. Hij zou vorige week 90 jaar geworden zijn als hij nog geleefd had. Maar dat is, uh, dat is hem niet gegeven. Um, en van het album van Frank Sinatra, The Greatest Hits, gaan we draaien. Come Fly With Me. On Blue Eyes.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 Apuco Bay It's perfect For a flying Honeymoon They say Come fly with me Let's fly, let's fly away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 Old Blue Eyes, oftewel Frankie Boy... oftewel Frank Sinatra. Eh, en alweer een... Pracht, een van zijn grote... prachtige liedjes. Come Fly With Me. En was het nou Frank of was het Kees van der Laarzen? Dat Dat zie jij? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ja, Nou, het was echt, echt hoor, want Kees van der Laarzen heeft geen altijd eens gemaakt. Althans niet als Frank Sinatra. Goed, dit nummer dat heette dus Come Fly With Me... en dat was Frankie Boy... Uh, ja, ik zei het al, we, er, komt, er zijn heel veel verschillende muziekstijlen in, uh, in, in deze uh, vinyljaren top 40. En u heeft er zelf opgestemd, dus uh, ja, uh, wij kiezen niks, wij draaien gewoon in volgorde. En we gaan uh, nu luisteren naar het nummer uh, 15 geluid alweer. Oei, daar komt ook een hele mooie trouwens. Oh, ja, prachtig. Hierna komt een hele mooie. Uh, wat gaan we doen? Ik ga doen... Uh, uh, even kijken hoor, wat gaan we doen? Dat gingen we ook weer doen? Oh ja, plaat draaien. Dire Straits. Het album Love Over Gold. En ja, dat is wel een mooi album. Er staan alleen maar lange nummers op. <laughs> dus dan kan ik even de benen strekken. Dat is wel handig natuurlijk. Op 15. Dire Straits Love Over Gold. En daarvan natuurlijk een van de mooiste nummers. Private investigation. Dire Straits. Album Love Over Gold van uh, Dire Straits. Dat uh, is genoteerd op nummer 15 in onze top 40 over de vernieuwjaren van het afgelopen jaar. Ja, het volgende is ook weer... Ja, dat is mij wel een beetje uit het hart gegrepen. En ik heb er niet eens op gestemd. Kun je nagaan? Um. <laughs> Zo... Uh, we gaan uh, eventjes um, uh, een, uh, een medley draaien. Het zijn eigenlijk uh, een aantal stukken die achter elkaar uh, doorlopen. Dus dat gaan we dan maar even lekker doen. Dat klinkt gewoon lekker. Um, het is een album van Wings. Ja. En een legendarisch album van Wings. Want uh, in 1976 maakte zij een tour uh, door Amerika... Of eigenlijk over de hele wereld. Maar het album is uh, opgenomen tijdens de concerten in Amerika. Wings over America. En dat album staat op nummer 14 van onze top 40. En we gaan daarvan draaien achter elkaar. Venus en Mars, Rock Show en Jet. Want dat loopt namelijk achter elkaar door. Lekker. Luisteren naar Wings. Nee, dat kun je niet onderbreken. Dat is gewoon een lekkere medley... van uh, drie songs achter elkaar. Uh, Venus en Mars. Uh, uh, uh, rock Rockshow en Jet. En dat diep achter elkaar door Dus Ik denk, Dat kon ik mooi even broodje eten ook. is dus lekker maar. Ja, de sluitverrekening. Uh, Moet niet op werken gaan lijken. Paul McCartney en Wings. Dus Wings Over America. een driedubbel album, maar liefst. En... Uh, uit 1977 en uh, opgenomen in 1976 tijdens een tournee door Amerika. Paul McCartney dus en Wings. Ja, de volgende doet mij ook genoegen dat die zo hoog gekomen is. Dat uh, verbaast me dan weer. Dat dit dan toch uh, zo hoog komt. Uh, wel lekker. Nederlands materiaal natuurlijk. En uh, nog wel uit de buurt. Namelijk uit Haarlem. Exception om precies te zijn en uh, Exception staat op uh, even kijken moet ik weer even kijken dertiende plaats ja dertiende plaats hoe krijgen ze het voor elkaar maar ze hebben er is behoorlijk op gestemd uh, het album heet Trinity dit is het zesde album van, uh, van de band het ook het laatste album voorlopig waarop Rick van der Linde mee zou spelen daarna werd hij eruit gekegeld en uh, van deze album draaien we een prachtig nummer van uh, Rimsky Korsakov ja het heeft niks met uh, die ziekte te maken. Anusli Kozakov en The Flight of the Bumblebee. Dat was Exception en dat, dat heette The Flight of the Bumblebee en dat was uh, afkomstig van het album Trinity en dat album dat staat op de dertiende plaats uh, van, uh, van onze uh, oude tijd over, denk ik, als uh, ik het zo bekijk, Jongen, jongen, nog niet eens drie uur, moeten we twee, <laughs> bijna tweeënhalf uur vullen. Oh nee, toch niet? Um, ja, we gaan nog één korte draaien. Dat is de laatste van dit uur, want het is alweer bijna drie uur. Ik kijk verkeerd op de klok, gewoon, weet je wel, dat is alweer. Ja, en dat is er een van de Hofleverancier, want die staat er maar liefst drie keer in. Nu nog één keer voor hem. En straks komt hij nog een keer: Bouwdewijn de groot uh, van het album Vijf jaar Hits, Eva. Ik hou de wereld in mijn hand.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 Dann stuur je allemaal fijne dagen en een voor.